Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Taxichauffeurs op Schiphol voeren actie. Ze protesteren tegen collega's die zonder speciale Schipholvergunning klanten oppikken. De chauffeurs met vergunning nemen tussen 9 en 12 uur geen klanten mee. Op sociale media zijn een lege standplaatsen en lange rijen met wachtende passagiers te zien. De staking is het gevolg van een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. Die bepaalde in april dat alle geregistreerde taxis klanten mogen oppikken op Schiphol. Tot dan toe was dat voorbehouden aan de kleine groep chauffeurs met een Schiphol vergunning. De beurs in Turkije is flink onderuit gegaan nu duidelijk is dat de regerende AK-partij de absolute meerderheid is kwijtgeraakt. De graadmeter van de beurs verloor 8%. Gisteravond bleek dat de AK-partij voor het eerst in 13 jaar een coalitie moet gaan vormen. De oppositiepartijen voelen er niets voor om te gaan onderhandelen met de partij van president Erdogan. Een middelbare school in Rotterdam krijgt drie jaar lang 100.000 euro van een softwarebedrijf. Het gaat om scholengemeenschap Hugo de Groot, die zich in vijf jaar tijd ontwikkelde van een van de slechtste tot een van de beste scholen van Nederland. Softwarebedrijf AFAS vond dat zo goed dat het met een sponsorvoorstel kwam. De schooldirecteur spreekt liever van een gift... omdat hij zelf mag bepalen wat hij met het geld doet. Hij denkt bijvoorbeeld aan buitenlandse excursies. Zo zouden technische leerlingen kunnen gaan kijken bij de NASA in Amerika. Naast een ton per jaar krijgt de Rotterdamse school... ook nieuwe computers van de sponsor. Vorig jaar is opnieuw een record hoeveelheid aardbeien geplukt. 54 miljoen kilo, meldt het CBS. Dat is 3 miljoen kilo meer dan in 2013. De aardbeienoogst zit al lange tijd in de lift. Sinds 2000 wordt bijna elk jaar een record genoteerd. Aardbeien zijn inmiddels een van de meest geëxporteerde tuinbouwproducten. Alleen de export van tomaten, paprika's en komkommers levert meer op. Het weer, vrij veel zon, al komt er later ook wat bewolking bij. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen meer wolkenvelden, kans op wat regen. Maar de zon schijnt soms ook nog. Het wordt dan hooguit 16 graden. Vanaf woensdag wordt het flink warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de rand nog files op de A1 richting Amsterdam. Voor Muidenberg 6 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Maar daardoor is het wel vastgelopen op de A6 richting Muiden bij Almere. Daar staat nog 4 kilometer. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Berko en Roderijs. en knoppend Ipenburg 11 kilometer door een ongeluk. Bij Ipenburg zijn drie rijstroken dicht. De vertraging is meer dan een half uur. Verkeer op de A13 kan bij de afrit TU Delft. De Delft-Zuid is dat. Beter kiezen voor de N470 richting Schipluiden En aan het eind van die N470 kiezen voor de A4 richting Den Haag en Amsterdam. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daar staat tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost nog 3 kilometer. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lijf je lekker.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 Uh, je verwacht het al een beetje, hè? dat hij zou komen. Ja, je, je had hem al aangekomen. Ja, vorige uur, uh, chic en nou uh, Rochers. Met een nieuwe single. En ja, toen zei ik ook, uh, Casey is weer helemaal terug. Like nou, dan is hij dan, Casey, met de uh, Dustin Champions. The, that's the way I like it.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 We over naar Duitsersveld, Joop. Een beetje laat, maar toch dan in ieder geval weer. Het Zandvoort komt op uh, 1-2 door een mooi doelpunt van uh, Paul, uh, Patrick van der Oort. De bal werd gedragen door de wind. Komt daar te palen. Het hoeft alleen maar zijn hoofd tegenaan te zitten. De stand is 1-2, maar ik ben bang dat het te kort is.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 En dat is in oktober, van 10 ja, tot en met 17 oktober, heb 10 ik begrepen? Ja, 10 tot 17 oktober. En daar nou hadden we het de vorige keer al over... en ik, terwijl ik mijn huiswerk deed en ik jou vanmorgen op de, op de, op de rommelmarkt tegenkwam... Ja. kon ik dat gelijk weer weggooien. Want ik had de, de, de, de etappes had ik even uitgeprint van vorig jaar... maar die gaan het niet worden dit jaar. Nee, nee de planning tot eergisteren was dat wij die etappes wel gingen fietsen. Alleen de onrust in Kenia neemt, uh, neemt zoveel toe...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 220 euro. Ja, maar de laatste minuten van de verkoop zijn nog bezig... dus dat komt vast nog wel twee, drie tienjes bij. Ja, en ik zag vanmorgen zelfs dat er een sjoelbak tussen stond. Ik denk, die gaat gelijk weg. Maar ze staan nu bij het Wapen van Zandvoort te schoelen. Ja, ja. Ja, ja, ze mogen voor één euro voor het goede doel shoelen. Hé, <laughs> hey, kijk, gelijk weer de link gelegd. Ja, ja, Helemaal goed. Uh, jouw persoonlijke uh, streefbedrag uh, was 5000 euro. Ja. En het, het, in de aanloop, hè, dus in, mei heb je in maart heb je je aangemeld...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 Ja, maar mijn strevenbedrag, gaan we gewoon aanpassen. Ik ga gewoon door. Oh, dat kan je ook doen. Ja, dat haal ik nooit natuurlijk. Nee, nee, maar we gaan doen. We hebben ons met z'n tien natuurlijk als team gecommitteerd aan 50.000 euro. Daar ja. hebben we sowieso met z'n tien al 60.000 euro Ja, die je, die, je hebt tien uh, mensen van de RAI. Want daar, daar praten we over, daar werk je. Ja. Uh, tien mensen heb je dus een RAI-team. En iedereen heeft zich gecommitteerd voor 5000 euro. Dus een eenvoudig rekensommetje. Als team moet je dus 50.000 euro bij elkaar hebben. Ja. En daar hebben wij al 60 van gemaakt. Hoeveel? 60. 60? Ja. En uh, ik heb ook begrepen dat je op de, de, de tussenstand van het teams, dat wijzigt per dag zo'n beetje, maar momenteel staan jullie, zijn jullie leading. Hè? Ja, het Rijnteam staat op de main. En uh, wie, wie zitten jullie in de nek te hijgen? Ja, dat is touw. Dat is een leverancier van ons. En dat is steeds een beetje stuiver wisselen om de week. Bijna om de twee dagen. Dus, uh... En als dus individueel uh, organiseren... daar kom ik straks nog even op terug.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 En Goh Smit de Cool Kids. Voor slot van de voetbalwedstrijd van vandaag schakelen we weer live over naar Duitsersveld. Leider Jan van SV Zandvoort tegen EVC. Spannende ja. laatste minuten Jop. Uh, 87 staat er dus, uh, ja, Er is wel wat, uh, wat, wat, wat zure behandelingen geweest. Met name voor EVC. Dat, dat heeft natuurlijk geen haast. En Zandvoort uh, ja, is uh, nu uh, in ieder geval... Niet meer, er ...komt er niet meer een vraag om naar die tweede klasse te gaan. Ik, hoewel er, onder de supporters een gerucht gaat, meer is er een gerucht. Ik weet het niet, ik kan het niet bevestigen dat uh, Zandvoort dinsdagavond nog een keer moet spelen. Ik, nogmaals, ik heb geen flauw idee. En dat, uh, ja, of het zo is, dat, uh, dat merken we me dan wel weer. Maar voorlopig is het Zandvoort dat hier met uh, 2-1 achter staat in de 88 e minuut. En uh, ja, pff, het, het is het net niet. Zandvoort dat heeft wel het meeste... Had. Hij gehad. Heeft het meest op de helft van de tegenstander gespeeld. Maar het kon geen vuist maken. Het, uh, het is, uh, ja, los zand hing het aan elkaar. En dat, uh, dat uh, heb je hier in die duin. heb je dat natuurlijk veel los zand. Nou, dat uh, Zandvoort is dus nu aan het spelen. En uh, ja, ik, ik weet niet wat ik er nog meer over moet zeggen, Rob. Het is uh, uh, het niet. Zandvoort is het niet. Uh, uh, en uh, dat is erg jammer, want de laatste periode was Zandvoort behoorlijk uh, toch uh, sterk in midden.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 van open van het uh, zijn vijf weken En dat... Uh, ...dat gaat ook weer vijf seconden, dat is eens, denk ik. Dan komt die bal. Zandvoet uh, heeft hem uh, in bezit. Hij wordt daar uh, ge niet gefloten oh, ik dacht dat het een uh, hensbal was. Dat is dus niet het geval. Uh, even zijn, kan weer wegruimen. Zandvoet.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 nogmaals, het 1-2 is niet genoeg. Er moeten er nog drie bij komen. 1,5 minuut is dat natuurlijk een uh, totale onmogelijke zaak. Bij? Dan gaat hij er erin. Uh, gaat hij erin? Nee, gaat er niet. Het is al bijna met de 1-3. Ja, en hier in de oh, ze zijnet. net... Uh, even zei dat we zomaar had, uh, met 3-1 kunnen winnen. Net zoals we thuis hebben gedaan. Het gebeurt echt niet. Want uh, de bal is een beetje onzorgvuldig behandeld geworden. En Zandvoort mag weer uh, gaan spelen. Er komt weer een diepe bal, verre bal voor Zandvoort. Naar, uh, ja van EVC, die gaat weer opruimen. En daar is Michiel de bal. Speelt naar College Stenks. Nee, niet naar Stenks. Hij verliest gewoon die bal. En daar is hij weer in balbezit En dan wordt hij het bal op zijn huid daar. En dat mag allemaal van de schijt zetten. Sandvoort En gaat uh, Stenks erbij komen? Nee, hij komt er niet bij. ballen bal is over de achterlijn. Dat is het eindsig Sandvoort heeft het niet gered dit jaar. Het was wel een doelstelling van uh, de trainer, en Laurens de Heuvel, toen hij hier dat We gaan binnen een jaar terugkomen. Nou, het is bijna Gelukt, maar net niet uh, ver genoeg. Zandvoort, verliest hier, min of meer terecht met 1-2. Evc gaat volgend jaar tweede klasse spelen. Dankjewel Joop Fris en inderdaad uh, heel erg jammer voor SV Zandvoort. Het is niet anders, Joop. Nee, goed uh, Oké, okay, dankjewel, en een fijne zater zaterdagavond. We hebben het toegezien. Ja, ja, klopt. Daar heb je gelijk in. Hoi. <hoyen> hoi, <hoyen> hoi meteen gaan we verder praten met Marcel. Maar is oasis. Hier is the day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 Ja, wat we, wat we hebben hotelovernachtingen, we hebben al dinershakes. Eh, volgens mij, op betrouwbare Bon, krijgen we nog een smartwatch, geloof ik. Eh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 Ja. En allemaal voor het goede doel. En dat geld gaat allemaal. Nou, dan, dan denk ik dat het uh, vele als team vele malen over. tenminste niet overschreden kan worden. Want het is, het is geweldig. Ja. Het gaat allemaal naar het goede doel. Alles. Uh, dus als team uh, heb je dus een aantal activiteiten ontplooit om geld bij elkaar te krijgen. Maar ook individueel heb je dat nodig uh, al verzet. En ja. ga je wellicht nog verzetten. Ja, ja, ja. Wat heb je zo al? Uh, tot nu toe? Je hebt de rommelmarkt. Het ja, is dit de tweede keer. De tweede keer rommelmarkt. Dus dat heeft wel aardig wat opgeleverd. Dat is een beetje dankzij de spot. We hebben we wat kleding. Oud, oude, oude ja. nieuwe kleding van gehad. Ja, nieuwe kleding. Ja, nieuwe kleding. Die heb ik gekregen en mocht ik verkopen. Dat dus heeft echt veel opgeleverd. Dus dank daarvoor. Um, en wat ik nog ga doen is volgende week donderdag een diner in het Wapen van Zandvoort.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 Maar goed, het is min of meer een oproep aan Zandvoorters... die allemaal, uh, andere Flying Doctors en jou natuurlijk... met het Kenia Classics een warm hart hoed dragen. Hm. Ik zou zeggen, uh, schroom niet en uh, uh, snel naar het wapen van Zandvoort... om in te schrijven. Dus aanstaande donderdag is dat Aanstaande he? donderdag, vanaf zes, tussen 6 en 7 uur inloop... en vanaf 7 uur gaan we beginnen met diner. Nou, hou ons op de hoogte hoe het gaat met de reserveringen. Mocht het niet zitten, dan uh, hebben wij nog even contact. Ah, doen we. Even een plaatje. Als je hebt... Hé, nee, wat denk jij dan? Platen <totvatten totvatten> genoeg hoor. <totvatten> en wat doen we met dier van de week trouwens? Even overleg. Werkoverleg. Uh, ja, uh, nou ja, zeg het maar. <totvatten> nou, doen we na deze plaats even kort het dier van de week. En dan meteen naar Marshall weer. Oké, okay, doen we. <totvatten> ja, oké. <okay. totvatten>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 Nee, nee, nee. Dat, dat, ik, tenminste, ik ga ervan uit dat ze dat in Kenia niet eten. We hebben het geprobeerd een beetje Keniaans te doen. Dus ja, ik zei bij de inloop, eh, wat borrelhapjes. Daar zitten voor de, voor de leukigheid wat springkanen tussen. Maar uiteraard ook gewoon dingen die we wat meer gewend zijn om te eten. Het, het voorgerecht is dan een courgette tomatensoep. Uh, het hoofdgerecht is een, een, een Keniaanse viscurry en een kipcurry Met wat polenta en een ratatouille van groenten. En het nagerecht is een, een, een grote chocolade uh, cake-achtig iets. Met uh, wat verse mango en mango -koolie.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 Ja, nee, dat, uh, maar ja, het voordeel is, je gaat ook weer naar beneden. Daar gaan we vandaan. Maar dat is we een dag Kijk, later. Dat lijkt me een etappe. <lacht> <lacht> dat lijkt me echt een etappe voor mij. Bergaf. <lacht> Goed, uh, even, even resumerend. Er komt nog een, uh, hier in Zandvoort een uh, kofferbak-rommelverkoop. Uh, nou, rommel was het niet, want je hebt echt nee, geen rommel verkocht. Nee, geen nee. dus. uh, Wanneer was die?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 Dank dat, goed. dank dat ik hier mocht zijn. Marcel, heb jij nog een uh, site waar mensen meer informatie over jouw actie uh, kunnen vinden? Ja, ook die heb ik. Dat is www.keniaclassic.com slash Marcel-Arends. En dan kunnen ze, ze ook doneren, trouwens. Ja, kunnen ze ook doneren. K recht, kan ik we nog uiteraard. één keer herhalen? www.keniaclassic.com slash Marcel-Arends. Goed. Succes met deze geweldige actie, Marcel. Dank jullie wel.